Kees Groot met het NOS journaal De politie heeft twee mensen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij het vervalsen van etiketten van babymelkpoeder. Gisteren werd bekend dat er van Nutritia dieetvoeding voor baby's met vervalste etiketten in de handel is. Daarin zit mogelijk koemelk. In het ergste geval kunnen baby's die allergisch zijn overlijden door het drinken van de verkeerde melk. Zorgverzekeraars krijgen vanaf volgend jaar extra geld als ze chronisch zieke mensen accepteren, dat zei minister Schippers aan de Tweede Kamer. In februari zei ze al dat de financiële compensatieregeling zo wordt aangepast dat verzekeraars die veel ouderen en chronisch zieken in hun bestand hebben niet in het nadeel zijn ten opzichte van hun concurrenten. Op deze manier wil de minister stimuleren dat iedereen overal een verzekering kan afsluiten. Justitie in de VS heeft een man aangeklaagd wegens medeplichtigheid... aan de aanslag op een manifestatie met Mohammed Cartoons in Texas begin mei. Twee mannen openden toen het vuur op het pand... waar Geert Wilders zojuist uit was vertrokken. Ze werden door de politie ter plekke doodgeschoten. De nu aangehouden man zou de daders onder meer wapens hebben gegeven. De Amerikaanse zakenman en tv-bekendheid Donald Trump... heeft zich kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap... Trump moet het voor de republikeinse nominatie onder meer opnemen tegen Jeb Bush, die zich gisteren kandidaat stelde. De politie voert de komende tijd ook protestacties tijdens de Tour de France en Sale. Door actie te voeren tijdens deze grote evenementen hebben de de proberen de bonden de druk op minister Van de Steur op te voeren om met een beter CAO-voorstel te komen. Volgens de Nederlandse politiebond gaat het zowel tijdens de Tour de France als tijdens Zeeu om duidelijk zichtbare protestacties. Het weer op de meeste plaatsen droog, het is 14 tot 18 graden. Morgen begint met zon, later vanuit het noorden weer regen. Op veel plaatsen wordt het meer dan 20 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 13 kilometer file... tussen Blarekum en Diemen door een ongeluk. Er staat er ook op de A2 Utrecht-Amsterdam... tussen Alp Koude en Amsterdam-Rivierenbuurt 5 kilometer file. A4 Amsterdam-Den Haag bij Sloten. is de spoedreparatie aan de gang. De linker rijstrook is nog dicht. De andere rijstroken zijn allemaal weer vrij. Dan staat er op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Gaasperplas en Aalsmeer... 14 kilometer file. A27 Gorkom richting Almere tussen Knopendiennetten en Bildhoven 4 kilometer...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 non so che dove sei non hai più più di me ma sono io che adesso cerco te En dan ook nog foski.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 tv GVM Text tv op kanaal 45 GFM De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht Boven het vlakke land trilt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 3FM met een hoofdletter zet. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. Fresse morgen mm in Parijs. Gewoon mijn -mm. business. Ik zie de meest mm mooie -mm. Franse mm zetten. -mm. Ik pas mon amour. mademoiselle, tu es très belle. n e Je suis Oh, je parle un petit peu français.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 En dan nog een hoortje voor ons. the same It's coming and I need to stay warm Van ZFM. ZFM antwoord. ZFM 106.9. FM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 is where well. I'm at.